Op veel plaatsen in Nederland is afgelopen avond een uur lang het licht uitgegaan vanwege Earth Hour. Verschillende steden deden mee aan het initiatief van het Wereld Natuurfonds, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de klimaatverandering. In Amsterdam doofden onder meer de lichten van de Magere Brug en van de Amsterdam Arena. In Rotterdam werd de Delftse Poort in het donker gehuld en in Groningen de Martinitoren.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 Het begon allemaal een paar weken geleden. De zon scheen. Eindelijk het gevoel van iets van lente. Ik denk, yes, we gaan die nieuwe fase in. Dat nieuwe moment. Het moment waarin de zon begint te schijnen. En eindelijk die lente doorbreekt. En toen kwam het verschrikkelijke, verschrikkelijke nieuws. Namelijk, Anne stopt. Anne has left the building. En ik hoorde het en mijn hart brak in duizend stukken. En ik huilde, ik weende... Maar ik wist, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En ik wist dat ik haar los moest laten. Anne, goedenacht. Ja. Anne. De luisteraar denkt nu, wie is Anne? Wie is Anne? Anne, jij bent, en dat wil ik met liefde in mijn hart uitleggen. Het kloppende hart, samen met mij, uh, achter deze show. Uh, jij bent de regisseur, producer van de show. En elke week uh, steken wij ontzettend veel uren, niet alleen op de zaterdagnacht, in de show. Om het te maken tot wat het is. Eigenlijk... Ben ik een beetje Batman en jij Robin en we zijn een soort ja. magisch duo knabbel en babbel. En toen kwam je een paar weken geleden en zei je Sarayda, ik ga je verlaten. Voor niemand minder dan Patrick Lodiers ja. van de overnachting, het programma dat voor ons zit. En toen dacht ik nou we hebben het thema van de show te pakken want we benaderen het natuurlijk toch positief. Het thema van de show is een nieuw begin. Ja. Dat gaan we heel breed trekken op het gebied van liefde, seks en relaties: een nieuw begin. Maar Anne, ik kon de show niet anders dan met jou openen. Want je gaat ons verlaten. Hoe voel je je daar nou over? Vreselijk schuldig, denk ik. Ontzettend. Ja. Maar een nieuw begin. Nu komt er ook weer ruimte voor een nieuw talent. Hè? Dat is absoluut dus... waar. Angelique die komt ervoor terug, die deze show al een aantal keren ook geproduceerd en geregisseerd heeft. Ontzettende talentvolle goede meid die ook uit de BNN University komt. Hetzelfde geldt voor jou. Ja waar dat uh, jonge talent gevormd en ontwikkeld raakt. En uh, uh, we zijn ontzettend blij met Angelique. Maar even, even terug naar dat thema, een nieuw begin. Ja. We trekken het even wat breder, want lust gaat natuurlijk over liefde, seks en relaties. Behalve dat je een nieuwe show gaat doen, ja. sta je ook op een heel bijzonder punt in je leven. Met allerlei nieuwe beginnen. Nou, elke avond is voor mij uh, tegenwoordig een nieuw elke begin. Elke avond een nieuw begin. Dat is, is mijn uit. motto. Leg eens uit, want de vaste luisteraar die kent jou wel. Jij komt hier regelmatig langs met wilde verhalen over alles wat je beleeft. Maar wat is er allemaal zo nieuw aan elke nacht dan voor jou? Nou ja, ik had, heel, ik had een relatie best lang en uh, daar was ik heel blij mee. Maar opeens dacht ik, er is nog zoveel in mij dat moet gebeuren, dat moet ontwikkelen, dat ik van mezelf moet leren kennen. En dat kan je eigenlijk, dat denk ik echt, dat kan je alleen als je alleen bent. En, de, en eigenlijk, Leslie uit Boyd's Bar, die heeft dat ooit gezegd. Boyd's Bar, ons uh, item met al onze collega's ja, in de bar. Ja, met onze BNN'ers, ja. En Leslie zei toen een keer in Boyd's Bar, zei ze... Iedereen moet in zijn leven gewoon een lange periode echt goed vrijgezel zijn. Ja, ben ik het wel mee eens, hoor. Ja. Maar hoe kwam het? Want jij had een fantastisch mooie relatie. Je vriendin uh, kwam wel eens mee naar de studio. Ja. Uh, liefde, support, eigenlijk alles wat je wil in een relatie. Ja. En toen dacht je toch in een, nee, ik moet uh, niet links, maar rechts. Ja, maar dat is denk ik de fout die mensen heel vaak maken in hun relatie. Is dat ze uh, denken van, oké, okay, dit is perfect, dus dit moet ik maar volhouden. Dus dan gaan ze ook alles doen om dat doel, een relatie hebben, om dat in stand te houden. En ik dacht van, uh, mijn relatie is perfect, maar er zijn gewoon dingen die ik nog zelf moet doen. om Maak zelf eens concreet, wat uh, moest jij dan zelf doen? Wat moest jij in je eentje gaan doen? Mijn grenzen leren kennen. Um... Experimenteren? Misschien experimenteren. Um, mezelf leren kennen. Ik ben, ik ben net 22. Ja, je bent uh, een jonge dame, net 22. Als ik dat zeg, klink ik ook in één keer 84. Ja. <laughs> ik ben ook nog jong. Ja. 29 ben je ook nog ja. een reetje jong. Maar um, experimenteren, grenzen ontdekken. Ja. Lukt dat een beetje? ja. Ja, en, en, en gewoon ontdekken van, hé, hey, waarom doe ik... Weet je, ik, ik heb heel veel vriendinnen die zijn ook 22 en die doen niet wat ik doe. En waarom doe ik dit? En is dit wat ik leuk vind? En met dit bedoel je het werk? Het werk onder andere. En gewoon mijn leven leiden hoe ik het doe. Ik uh, bedoel, uh, ja, ik heb een fulltime baan En ik ben 22, terwijl heel veel mensen een wild studentenleven hebben. En dat heb ik gewoon niet echt. Dat jij heb moet, ik ook niet echt gehad. Jij moet even je studententijd bewegen. Ja. Okay. En ik dacht, dat moet ik nu doen, want anders ben ik straks 25. ben ik vier jaar verder in mijn relatie, en, uh, of drie jaar. En, uh, en dan moet ik alsnog, om mijn 25e, dan komt er een punt waarop ik dit allemaal wil doen wat ik nu doe. Waarop het allemaal gaat barsten. Ja. Dus je nam het moedige besluit, ik noem het dan moedig, want het is altijd moeilijk om iemand waar je veel van houdt achter te laten. Het moedige besluit om op onderzoek uit te gaan. Ja, en een nieuw begin te starten. Nou, het thema van de show is neergezet. Anne vertelt over haar nieuw begin. Ik heb ook een heel klein nieuw beginnetje. Want toevallig vandaag heb ik voor het eerst een tijdje een relatie. Ik ga niet zeggen hoe lang, maar een tijdje. Ik ben ja. natuurlijk geen held geweest op het gebied van relaties. Als je de show vaker luistert, heb je al die brokken voorbij mogen komen. En mo heb je voorbij uh, horen komen. Maar ik doe dus eigenlijk het tegenoverstelde van, uh, van wat jij doet. Ik was altijd dat ik dacht, oh, relatie is een soort blok aan je been... En nu denk ik dus, sinds een tijdje, een jaar, dat het uh, eigenlijk heel goed bij mij past. En tussen neuslippen door weten we nu precies hoe lang dat is. Dus. Nee, ik zei toch niks, een jaar. Goed, vannacht praat ik met jou over een nieuw begin. Heb jij een nieuw begin waar je tegenaan staat, Tikken 0800-1121 In Lust praten we over een nieuw begin, een nieuw begin op het gebied. Ga ik dat nog zeggen? Ja, een nieuw begin op het gebied van seks, een nieuw begin op het gebied van liefde of een nieuw begin op het gebied van relaties. Wil ik eventjes over naar mijn vrienden in de meest favoriete bar van Radio 1, namelijk Boyd's Bar. Want daar praat Olaf over je weer in de strijd gooien nadat je een relatie hebt gehad die niet goed ging en betten. Die heeft het over het begin der beginnen, namelijk in deze crisistijden. Samen een huis kopen en gaan samenwonen. Boyd's Bar. Nieuwe dingen, jeetje. Ga je samenwonen, Betten? Uh, ja, ik ga samenwonen, ja. <laughs> Klopt. Voor het eerst... Samen. Nee, ik woon nog niet samen. Oh, ik nee. Veel samen. Oh, nee. nee, wel een soort van. We slapen wel elke nacht bij elkaar, maar dan wel in twee huizen. En dat worden straks wordt dat één huis. <GASK> no escape! Dan gaat het fout, hè? Altijd. Nee, nee het is, hartstikke nee, is te samenwonen gek. Samenwonen is echt de bol. Ja? Dat heb nog nooit gedaan. Ja. Dat is echt het allervetste wat ik tot nu toe heb gedaan. Echt? Ja, echt. Ik vind het super. Ik ben vorig jaar gaan samenwonen en het is echt daad. Ja, ik. ik... Het is gewoon echt fantastisch. Maar moest je niet wennen in het begin heel erg? Ja, wel een beetje. Ja, ja we hadden echt wel een pittige ruzie in het begin. En, ja, gewoon ja, een paar ruitjes kapot. Dat hij <laughs> tegen de muur, ja, dat. Maar voor de rest is het echt heel leuk. Lijkt mij ook super gezellig. Ja, zo leuk ook Het gezellige van samenwonen is gewoon ochtends met elkaar wakker worden en dan een kopje koffie drinken. Dat ja, is zo leuk! Als je van koffie houdt, dan, hè? Ja, ja, dat lijkt mij super gezellig, Of dat, dat je dan de een in bad ligt en de ander in bed. En dat je dan, dan kan kletsen met elkaar of zo, weet je wel. Ja, en dat je altijd samen naar bed gaat. Nou, en dat zijn, de, dat zijn de leuke nieuwe dingen. Maar ik wil heel even naar Olaf. Ja. Jij zei laatst dat je er weer helemaal klaar voor was. Voor de nieuwe dingen. Dat je weer lekker aan het flirten was. Ja, ik ben lekker aan het flirten. Maar dat gaat het schijn. goed? Heb je al een daad bij nee. woord gevoegd? Ja, nou ja, ik... Uh... Ik, uh, ik, ik gooi zo wat hengeltjes uit. Maar ik geniet voornamelijk van het spel. Ook al wordt, wordt dat nog niet gelijk geconsumeerd. Jezus, wat een politiek correct antwoord. Ja. Nee, ik vind het heel leuk. En ik hoe dacht... speel je dat spel dan? Ja, daar ben ik zo slecht in. Maar ik, doe, ik vind het wel leuk om uh, aandacht te geven. En uh, een beetje aandacht te krijgen. En een glimlach, et cetera. Dat vind ik wel heel gezellig. En ik dat merk ik ook wel dat het lente is. Dat ik denk van, oh ja. Oh ja, er is nog heel veel uh, buiten... Het gebeurt niet allemaal binnen. Maar je flirt ook heel veel met vrouwen, toch? Ja. Ja. Het klopt. Ook ik met ik jou mee... Leslie. <laughs> ik heb veel, veel meer chans van vrouwen dan van mannen. Terwijl je dat eigenlijk wil. Worstellen. Ja, ik ook. Ja, dat is, ik ben dat dat is precies. Vinden jullie Olaf lekker? Ja, ja, ik heb met Olaf getond. Dat is heel geil. Ja, toen had ik een zusterpakje aan. Ja. Ja. Ja. Krijg je daar ook nog van omhoog dan? En dat is echt een heel erg andere vraag. Ja, nee, maar dat vraagt me echt de vrouw. Nee, ja, nee, ik heb geen seksuele dingen van, oh ja, spannend. Ja, want maar ik kom over wel... nieuwe dingen gesproken, hè. Misschien een leuke nieuwe vrouw, je weet het niet. Dat is dan helemaal nieuw. Nou nee, zit er niet in. Ik vind het echt super leuk om te flirten met vrouwen en aandacht te krijgen. En ik vind het ook wel gezellig om af en toe een beetje te tongen en zo. Maar het is niet zo van, oh ja, nu moet ik ook gewoon heel erg... Uh... Nee, ja, sorry. Ja, Olaf die uh, gaat dus niet experimenteren met vrouwen. Die blijft lekker bij de mannen. Maar vindt het wel fijn om te flirten met vrouwen. Dus ik dacht, ik vraag het aan jou. Welk experiment ga jij aan op het gebied van liefde of relaties? Welk nieuw experiment? Welk avontuur? Ga je überhaupt een avontuur aan? En als je geen avontuur aangaat, omdat het allemaal wel... Mooi en rustig en lekker doorkabbel. Dan wil ik weten waarom je geen nieuw avontuur aan durft te gaan. 0800 1121 0800 1121. sms mag ook. Naar 9090, tik het woordje, lust in een spatie. En dan welk nieuwe avontuur jij aangaat in je liefdesleven of in je seksleven. Het is allemaal welkom. Straks uh, praat ik met Wil Berghuis juist ook over... Uh, uit je comfortzone gaan als het gaat om liefde en om seks, heel belangrijk gesprek. En later ga ik je laten horen wat de nieuwste trends zijn op het gebied van online dating. Zeker, absoluut even blijven luisteren. Maar ik heb ook heel veel fijne, prettige muziek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 zat je net als ik vorige week ergens op een terras... met een lekker glas witte wijn of een biertje... en dacht je, wacht even, wat, wat, wat, is, wat is dit gevoel dat ik voel? En toen scheen de zon op je gezicht en dacht je... inderdaad, het is lente. Eindelijk is die nare winter voorbij... en kunnen we weer gaan genieten van zon. En als je dat net als ik ook hebt meegemaakt... dan voel je dat er van alles begint te stromen in je lijf. En wij dachten hier bij de redactie van Lust we gaan het hebben over dat gevoel. En dat gevoel trekken we ontzettend breed... want we gaan het hebben over een nieuw begin. En dat kan je natuurlijk op allerlei manieren interpreteren. Maar wij doen dat zeker om de show even goed neer te zetten... samen met onze huisseksologe Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Wil, hi. Jij hebt je eigen praktijk waarin uh, mensen komen met vragen... en met problemen en met kwesties die ze willen bespreken. Mm -hmm. Hoeveel mensen komen er binnen met hun partner... En zeggen, we moeten het hebben over een nieuw begin of een nieuwe fase in ons leven. Ja, ja daar heb ik nog eens mooi over nagedacht. Want dat is natuurlijk ook een mooie filosofische vraag. Maar eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, voor alle mensen die bij mij binnenkomen... ...die uh, he, daaronder ten grondslag ligt dus uh, het idee van wij willen een nieuwe start maken. Want uh, tot op heden loopt het allemaal niet lekker... En wij komen nu bij de seksuoloog en wij gaan eens dus even bespreken hoe we dit helemaal anders kunnen doen. Want dat, dat is toch wat nou zeg maar bijna iedereen uh, wil. Van ja, tot op bedel is het niet lekker gelopen. En wij gaan dit dus even vanaf nu uh, anders doen. En dus helemaal een nieuwe start maken. Dus eigenlijk geldt dat wel voor al mijn mensen, denk ik. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk is de rode lijn bij jou op de bank altijd. We willen een nieuw begin maken. Ja. Ja, met met uh, daaraan het verhaal vooraf van nou de manier waarop we het tot nu toe gedaan, of to, waarop het tot nu toe ging. Hè, de, die ja die is niet prettig in ieder geval niet voor in ieder geval één van ons. Maar waarschijnlijk ook niet voor alle twee. Dus we willen nu kijken hoe we dat toch heel anders gaan doen. Ja. dus uh, mensen zijn daar vaak heel, uh, ja, heel ambitieus in. Zo van nou, dat, dat wil ik echt heel graag. Komen ook met de hoge. ...verwachtingen en hoopvolle glans in hun ogen... ...bij ja. mij dan, ja, dan moet ik ze wel teleurstellen... ...want ja, ik kan natuurlijk niet altijd voldoen aan die enorme hoge verwachtingen... ...maar uh, ik zeg, ja, uiteindelijk moeten jullie het toch zelf doen... En, um, ...en dan wil ik ze daar wel bij helpen... ...maar ja, je moet natuurlijk het grootste gedeelte moet je toch zelf doen... ...maar ik vind de motivatie, want die motivatie is dan natuurlijk wel heel groot... ...zo van, ja, we gaan het echt helemaal anders doen... ...en dat is natuurlijk wel heel fijn om dat te zien... Ja, ik denk bij het echt anders gaan doen... of een nieuw begin willen maken... dat er in elk geval twee basisemoties bij zitten. Aan de ene kant spannend en hoopvol. Want je gaat iets nieuws ontdekken. Je ja. gaat misschien buiten je comfortzone zitten. Je wil iets anders doen, maar... Het is ook heel eng, want dat betekent dat je iets wat je al kende... wat misschien vertrouwd is, dat je dat achter moet laten. Ik begin even bij uh, een probleem wat je vaak zat tegenkomen. Mm -hmm. Sleur. Mensen die al ja. een paar jaar samen zijn en die zeggen... nou, we zijn, het is allemaal wel oké, okay, we houden van elkaar. Het spet het natuurlijk niet zoals vroeger. Nee. Maar we zijn een beetje voorspelbaar geworden. Ja. Met ons liefdesleven ja. en met ons seksleven. Mm -hmm. hoe, hoe begin jij dan met zo'n stel dat op afspraak één bij je komt zitten? Ja. Nou ja, wat ik al zei, uh, ik, ik merk vaak dat, dat mensen zoiets hebben van, nou we zijn dit gewoon zat. Hè? Dus dan er is zo'n zo punt gekomen bij allebei, van nou we zijn hier klaar mee, nu moeten we er iets aan doen. En dus de, dat vind ik wel belangrijk om dat te zien en dat zie ik ook vaak. En want dat heb je ook nodig. Je moet ook iets kunnen loslaten, iets uh, hè, wat je altijd zo gedaan hebt, dat moet je even kunnen loslaten, of even misschien wel voor altijd kunnen loslaten. Waarom en vinden mensen je... dat zo moeilijk? Want ik merk dat ook hoor ja, in mijn eigen leven dat het moeilijk dat is. Echt... Dat is eng, want dat is iets wat vertrouwd is, wat je kent... En net wat je zegt, ja, dan is het aan de ene kant natuurlijk spannend hè, om nieuwe dingen te doen. Maar aan de andere kant ook een beetje eng, want je geeft het vertrouwde op. En wij mensen zitten een beetje raar in elkaar. en We willen graag altijd vertrouwd zijn met iets. Maar voor je seks is het, is het nou niet echt geweldig. Hè. Seks doet het beter op passie en spanning en dan op vertrouwdheid en gewenning. Mm -hmm. En Terwijl we als mensen toch geneigd zijn om in relaties richting die vertrouwdheid en gewenning te gaan... Merken we dan na, na verloop van tijd dat die passie daar weer onder te lijden heeft. Dus het zit een beetje lastig in elkaar. Ja. En dat, uh, ja, Wat wil je het liefste als je iemand net leert kennen? Je bent verliefd, dan wil je iemand heel goed leren kennen. En Dan wil je altijd bij hem zijn. Ja, en dan, dan ben je de passie natuurlijk dan vrij snel kwijt. Dus eigenlijk zou je dat dan langer in stand moeten houden, die passie. Maar dat, dat, dat willen de meeste mensen niet. Nee. Ander voorbeeld. Um, opnieuw beginnen na een vertrouwensbreuk. Iemand ja. die een affaire heeft gehad. Er ja. is één van de twee vreemd. vreemdgaan, misschien allebei wel. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is duidelijk geworden. Twee partners hebben gezegd, nou we willen toch met elkaar door. Maar eigenlijk begin je weer opnieuw dan toch? Nou, voor een heel stuk en, en nog vaak nog een stukje daarvoor. He, want als je begint met z'n tweeën, ja, dan ben je een onbeschreven blad en dan uh, vertrouw je elkaar en ben je verliefd en allemaal leuk... Maar als er zoiets gebeurt, bijvoorbeeld een affaire... dan is het vertrouwen zo geschaad dat je onder het vriespunt weer begint. hoor. Zeker bij degene die bedrogen is. Wat is het en... moeilijkste eraan? Ik heb wel eens uh, een relatie gehad waarvan ik uh, toch sterk vermoedde... dat diegene niet eerlijk was. Dat is twee keer uh -huh. gebeurd eigenlijk. Uh -huh. um, maar tegen de tijd dat ik daarachter kwam, was het ook het einde van de, van de relatie. En toen heb, ben ik daar dus niet... Ik heb daar niet doorheen hoeven werken nee. met iemand omdat nee. we uit elkaar gingen. Maar wat is ja. het moeilijkste van... Die vertrouwensbreuk als je samen wil blijven. Ja, dat is dus zeker bij de bedrogen partij... is dat het herstellen weer het kunnen vertrouwen van de ander. En bij de, de andere partij, dus bij degene die bedrogen heeft... Zou ik maar zeggen, is dat toch van ja, hoe maak ik het weer goed? Wat moet ik allemaal doen om bij die ander dat vertrouwen weer te krijgen? En um, wat gebeurt vertrouwen er... is hier centraal in. Ver... Oké, okay. wat gebeurt er met de seks? Als dat ja. vertrouwen naar nulpunt is gezakt, of misschien wel naar vriespunt. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er met de seksualiteit tussen twee mensen? Ja. Nou ja, je hoort me al uh, cynisch lachen. Ja, niet zoveel. Uh, en zeker als de bedrogen partij een vrouw is. Vrouwen zijn daar heel sterk in, want die, die vinden vertrouwen in een relatie als het ware een voorwaarde om lekker te kunnen vrijen. En uh, als dat er niet meer is of geschaad is, dan zijn vrouwen vaak de eerste die zeggen: van Nou, dan doen we die seks dus gewoon even niet meer. Als je met haar gevrije hebt, dan ga ik dus zeker nu met jou niet vrije. Nee, dus, wat natuurlijk uh, toch, wat ik heel goed me kan voorstellen... maar wat voor uh -huh. de intimiteit tussen twee mensen natuurlijk nadelig werkt. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ja, wat vrouwen ook vaak doen... is dan zeggen van ja, niet alleen de seks... maar ik, ik wil je ook niet eens meer in mijn buurt. Uh -huh. Dus uh, intimiteit is weg. Uh, communicatie is vaak een stuk minder. Uh, seksualiteit is weg. En alle dingen die zo belangrijk in, zijn in een relatie om je te verbinden aan de ander, ja, die zijn weg. Dus je, je geeft die ander ook geen kans hè, om weer dicht bij je te komen. De, dus dat, daar hebben we het dan over. Van, nou, hoe doe je dat dan toch? Hoe zet je je over je verdriet en je trots en noem maar op heen? En, uh, hè, hoe doe je dat dan? Nou, ja. Dat is moeilijk hoor. Ja, het lijkt me moeilijk. Ja. Wil, vannacht uh, staat uh, de hele show in teken van uh, Nieuwe Beginnen. Ik wil nog even aan jou vragen. Er zijn mensen die met allemaal nieuwe dingen gaan beginnen. Mensen die ja. gaan samenwonen voor het eerst. Mensen die dus ja, hun relatie weer ja. willen opbouwen nadat er iets fout is gegaan, Mensen die misschien bij elkaar komen en verliefd zijn. Heb jij, ja. iets, heb jij nog iets hartverwarmends te zeggen voor iedereen die het aan gaat durven iets nieuws te gaan doen? Nou, Ik, vind van, ik ben er sowieso van. Ik denk dat je als mens, maar ook je relatie, hè, die laat je een beetje versloffen als je gewoon doorgaat op routine... Dus vooral ja, in het voorjaar is het natuurlijk een hele mooie periode... voor om lekker weer nieuwe dingen op te gaan starten. En ja, daar leer je zelf als mensen ook weer van. Daar groei je ook weer van. Dus zeker, ga het niet uit de weg omdat het griezelig is, maar gewoon doen. Doen, doen. Die ja. grote schoonmaak. Niet alleen in huis, maar ook in het hart en soms ook even in bed. Ja, absoluut. Ja. Wil, wat fijn dat we je mochten bellen. Ik bel je later in de show terug, hè, net als altijd. Ja. Met een luisteraarsvraag. Okay. Nou, tot zo dan. Vannacht dus in Lust praten we over... Een nieuw begin, een nieuwe start. En ik ben gewoon zo benieuwd, sta jij op het punt van iets nieuws? mag van alles zijn, het mag echt van alles zijn. Wat voor nieuw avontuur ga jij aan de komende periode? 0800-1121, 0800-1121. Meen hem ook, doe dat naar lust.bnn.nl.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 You. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do? Hey, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam. Me say, one man down. Oh, me say, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam, ram, pop, pop, bam. Me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh lot of mercy. Now I am a criminal, band down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of to town, none of them can't see me now, see me. Rihanna hoorde je met men, dan Wat fijn hè, dat we dit draaien op Radio 1. En met onze Rihanna gaat het heel goed. Ze schijnt verkering te hebben met Ashton Kutcher. Oftewel de ex van Demi Moore. Ontkennen ze natuurlijk in alle toonaarden. Maar ik denk dat dat misschien wel zo is. Demi Moore die ligt in de kreukels ervan. Maar ja, die relatie was natuurlijk al voorbij. En dan is het logisch dat iemand, uh, een van de twee, als eerste dan verliefd wordt... Op iemand anders. Het kan ook overlappen. Dat gebeurt ook wel eens. Dat. Uh, nog voordat er een relatie voorbij is. er een nieuwe relatie wordt aangegaan. Evelien, kom ik bij jou? Goeienacht. Ja, goedenavond. Of goeienacht. Ja. Evelien, jij hebt altijd relaties gehad. Maar ja. momenteel heb je niet een relatie. maar een verhouding met een getrouwde man. Ja, klopt. Vertel? Nou. Uh, uh, is het moeilijk? Is het moeilijk? Uh, Nee, het is niet moeilijk. Nee, helemaal niet. Okay. Ik, uh, ik ben uh, altijd, uh, heb ik samengewoond, ook, ook tijdens mijn studeren en, en uh, tijdens mijn uh, vriendjes. Ik ben altijd samen geweest. En uh, nou, sinds een jaar ben ik dus alleen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heerlijk. Ik is het lekker? Naar huis naar een ja, ik ben verhuisd naar een andere stad. Om een jongen weg te zijn, van alles en iedereen. En toen kwam je die getrouwde man tegen? Ja. Waar kwam je hem tegen? Weet je dat nog? Uh, ja, bij een vriendin van mij. Bij een vriendin van jou? Op een huisfeestje of... of uh... Ja, gewoon. Ze zijn vrienden van hun. En, en uh, daar kwam ik hem tegen. En weet je, nog luk, wat je, je, weet je nog wat je voelde toen je hem de eerste keer zag? Was het meteen een soort... je hart die een slag oversloeg? Nee. Of, of vond je het gewoon nee. een leuke vent? Hoe ging dat dan? Nee, gewoon een leuke kerel. Een leuke kerel. En toen ging hij van een leuke kerel, werd hij meer? Ja, en hij, hij heeft een hond en ik heb een hond. Jullie hebben allebei een hond, oké? Okay. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, dan, oké, okay, dan gaan we gaan wandelen met ons. Oh ja, dit is ja, een soort of... hondendate is het begonnen. Ja. En, eh. Uh... Nou, dat was heel erg gezellig. Dat klinkt en... heel onschuldig, hè? Zo van, we gaan lekker met z'n tweeën wandelen met ja, een hond. Ja, dat dan was dan het, ook. het ook. Ja, dat was het ook. En, en, eh... Uh, nou, verder helemaal niks. En de volgende dag... Toen kwam ik hem toevallig weer tegen. Want toen was ik verkeerd gereden. Mm -hmm. met de auto toen ik terug wilde rijden naar huis. En toen kwam je hem tegen? toen? En, eh... Uh, toen hebben we de honden met elkaar laten spelen. Nou, en toen kwamen wij weer aan de clip. En, eh... Uh, ja, toen vroeg hij het telefoonnummer. Oké, okay, maar hij is getrouwd. Dus je had kunnen zeggen, nou, het ja, leuk nee, dat je mijn telefoonnummer ik, vraagt, ik, maar je ja, bent maar al wacht, getrouwd. Ik. Maar jij dacht? Ik, ik was te naïef. Op welke manier naïef? Want je wist dat hij getrouwd was, of wist je dat nog niet? Ja, wel. Okay. ja okay. ik wel. Oké, oké. Ik wil zijn vrouw zitten klikken. Oh, je hebt hem toen je hem ontmoette, was zijn vrouw erbij? Ja. En, maar toen, uh, hij, toen hij tegen jou zei, weet je wat, ik geef jou mijn nummer... Wat dacht je toen? Nee, hij vroeg nee, gewoon om mijn nummer. En toen en dacht, dacht je niet nou, van, mm, misschien tricky? Nee, op dat moment nog niet. Oké, okay, maar er is natuurlijk een punt gekomen. Inmiddels zitten ja. jullie in een verhouding dat je snapte... oké, okay, ik was misschien naïef. Um, maar zijn intentie was dus niet alleen om de honden te laten spelen. Nee, dat bleek wel later. Ja. En toen zijn jullie in bed beland. Ja. Nou, het heeft wel uh, een x aantal weken geduurd. Maar uiteindelijk Een paar keer daarna uh, ben ik weer tegengekomen. via mijn vriendin eigenlijk. En uh, ja, op een gegeven moment zijn we inderdaad uh, in bed beland. Wat voelde je toen? Je wist dat je met een getrouwde man in bed belandde. Ja. Ik kan me heel erg schuldig voelen... Dat kan. Mm -hmm. Maar uh, ik heb zelf ook een aantal dingen meegemaakt. En ik ben zelf ook niet meer zo naïef. En niet meer zo romantisch. Oké, okay, je bent een aantal keer gekwetst. Stel ik me voor, dat klinkt een beetje zo. Ja, maar ik ben toch gewoon realistischer geworden. En, en, en doe... op, op welke manier uh, verhoudt en, dat realisme zo... zich tot, tot waar je dan nu bent? In ik die relatie. Van, ik heb het gewoon leuk met hem, gezellig. Mm -hmm. Mm -hmm. En het is ook niet zo dat ik fluit op hem ben, hij ook niet om mij. Oké. Okay. En gewoon plezier hebben we aan elkaar. En dat, dat naïeve en romantische, dat is inderdaad echt met in mij wel af. Maar ik wat, maar dat wat dat bedoel je daarmee, naïef en romantisch? Wat, welke denkbeelden horen daar dan bij? Ja, naïef zijn het, en romantisch. Boompje beestje. het huisje, boompje, beestje leven? Ja. Daar geloof je niet meer in? Nou, nee. Nee, oké. Okay. Nee, niet meer. Okay. Nu zit je dus aan de kant van uh, de hele andere kant van het spectrum. Nu ben je in plaats van de vrouw een keer de minnares. Ja. Wat is daar, wat, hoe, hoe ziet dat leven eruit, het leven van een minnares? En waarom is dat anders van het gewoon hebben van een relatie? Nou, je hebt alleen de lusten en niet meer de lasten. Is dat echt zo? Noem ze een voorbeeld van een last die je niet hebt. Nou, gewoon. Ik bedoel, kijk, ik kan nu ook zelf op bepalen. Ik heb het heft in eigen handen. Jij hebt het heft in handen hoezo? Hoe werkt dat? Ja, ik kan gewoon zelf bepalen van uh, ja, je kunt wel willen langskomen, maar mm -hmm. ik bepaal wanneer jij kunt langskomen. En voorheen en... in relaties was dat moeilijker om. Om je grenzen ja, goed aan te geven? Ja, tuurlijk. Want dan uh, woon je samen of dan ben je getrouwd. Ja, en dan... Uh, de, ja, dan zorg je altijd, altijd dat uh, het hele huiskant klaar is... en dat je eten klaar hebt. En, uh, je ja. moest daar vooral veel doen in die relaties. Dingen ja, regelen, dingen inderdaad. fixen. Ja, zijn er, zijn er ja. ook mindere kanten? Los van dat je zegt je hebt soms schuldgevoel... of je, kan het, je zou schuldgevoel kunnen hebben... Ja, Zitten er ook nou, mindere dat, kanten dat, dat, aan het zijn van de minnares? Nou, ik. ik ja, schuldgevoel. Toch dat wel. wel. Maar. Aan de andere kant, ik wil. Ik ben vrij gel. Mm -hmm. Hij niet. Mm -hmm. En. Uh, dat schuldgevoel. Dat. dat ja. Ik bedoel, ik heb gewoon zoiets van, ik heb alleen maar luchten en niet te lasten. Ja. En, ja, als ik, het, ik heb altijd het idee van, als ik het niet ben geweest, dan was een andere vrouw wel. De minnares, zeg Bij je. hem. Ja, ja, ja. Ja. En nu dan even echt zo'n vrouwenvraag, zo'n... Een beetje treutige vrouwenvraag, maar waar moet dat nou naartoe? Want je zegt, jullie zijn niet verliefd op elkaar. Als je het heel leuk nee. hebt met iemand, kan dat natuurlijk altijd gebeuren... dat je toch meer gevoelens ontwikkelt. Maar hoe moet het nou... Wat is nou de toekomst van deze relatie voor jou, Evelien? Nou, niks. Hé? Vrouwen willen nee, nee. toch altijd soort tot in den treuren uitstippelen, tenminste ik wel... wat er nee. dan allemaal moet gebeuren, Nee, ik bedoel, kijk, stel je voor dat ik op een gegeven moment een uh, leuke man ontmoet op die ik verlief word. Dan is het sloes met die getrouwde gozer. Ja. Maar kan dat wel, kan dat wel. Want als je, als je dan je tijd en je energie aan iemand, aan iemand geeft, dan, nou ja, ik, ik laat me even voor mezelf spreken. Dan is het toch ook moeilijker om, om nieuwe mensen te ontmoeten, omdat je toch met je gedachten... En met je gevoelens bij één persoon bent? Of heb je daar helemaal geen last van? Omdat jullie niet verliefd zijn op elkaar? Nee. Oké. Okay. Ik ga gewoon mijn gang. En dat is juist het mooie. Dat je... Je bent niet... Uh... Je ja, hebt geen verplichting naar hem toe. Dus je, en hij woont een dus stuk verder weg dan ik. En, en dus... Ik kan gewoon mijn gang gaan. En hij ook. Ik hoor toch iets van, maar misschien ben ik dat. Ik hoor toch iets van, je vertelt het mij, het klinkt eigenlijk allemaal best wel duidelijk, klinkt klaar. Maar ik hoor toch iets van twijfel in jouw stem. Ja, misschien, dat komt denk ik door de vragen die je mij stelt. Zijn dat hele gekke nee. vragen? Nee, helemaal niet. Maar dan moet ik dan even over nadenken. Van nou oké, okay, hoe ga ik er voor worden? Mm -hmm. Ja, dat snap ik. Hey, het is uh, een show uh, die heet Een nieuw begin. Dat is het thema van vannacht. Ja. Deze, deze affaire die je hebt, um, is dat een nieuw begin of is dat iets wat alweer een beetje tegen zijn einde aanloopt? Nee, dat is echt een nieuw begin. Dit is echt een nieuw En een nieuw begin waarvan dan? Oké, okay, dat je met een getrouwde man uh, een affaire hebt. Maar voor jouzelf, waar is dit dan een nieuw begin van? Uh, emancipatie. Ja, emancipatie? Ja. Korte uitleg? Nou, ik ben altijd heel erg... Ik ben echt een heel erg dier, dienbaar persoon. Volgzaam, volgzame vrouw. Ja, ja. En in deze relatie, in deze affaire, ben jij niet volgzaam, maar je bent... Nee, ik, ik heb gewoon een touwtje in handen. Je hebt een touwtje in handen. Evelien, dank voor het bellen en dank voor het delen van je verhaal. Want dat is natuurlijk waar lust over gaat... Ja. Ik, uh, ik, uh, um, ik kaart het thema aan. En dan wil ik er met jou over praten. 0800-1121. Misschien heb je het verhaal gehoord van Evelien net. En denk je, ik moet er echt even op reageren. Evelien die is open en eerlijk over het feit dat ze een relatie heeft. Een verhouding eigenlijk met de getrouwde man. Misschien wil je daarop reageren. Dat kan natuurlijk. 0800-1121. SMS'en mag ook. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan jouw reactie op Evelien. Maar misschien wil je helemaal niet op Evelien reageren. Maar wil je gewoon vertellen van een eigen begin. Een eigen avontuur. Iets nieuws waar je tegenaan loopt. Iets spannends wat je gaat doen op het gebied van liefde of relaties. Dan uh, mag je dat ook bij mij kwijt. 0800-1121.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 He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down. begin nieuwe avonturen. Ik denk dat onze beller Tim erover mee kan praten, want dit is zo'n verhaal dat als je dat vertelt op kantoor dat bijna niemand je gelooft, gelooft, maar dat als je het in de kroeg vertelt of dus bij ons in het programma dat het een prachtig verhaal is en dat iedereen aan je lippen hangt. Tim, het begon allemaal met een Facebook bericht. Ja, ik had iets gepost. Ik hoor mezelf terug trouwens, maar goed. Oh, wij horen jou perfect. Oké, okay. uh, ik had die op Facebook gepost en ik kreeg een comment erop. En dat werd een private conversation, om het zo te noemen. En dat uh, resulteerde in van ga je mee dan naar dat concert. Ben, okay, wacht even. Je slaat even twee stapjes over. Want jij werd uh, via Facebook kwam je in contact met een dame ja. en die wilde iets heel bijzonders van jou. Ja, ja. ze gaf eens een comment op een. Uh, een... Een muziekstuk van Malen die ik ook had gepost. Oké. Okay. Uh, weet je dat het wordt uitgevoerd, dan en dan en dan. En op een gegeven moment vroeg ze: van, Ga je mee? Ik zeg nou uh, even zien tegen die tijd, noem maar op. Dus jij dacht misschien ja, een voor... date. Misschien een date via Facebook. Ja, en toen, toen uh, checkte ik haar even uit verder. Want ze was wel vrienden, maar ik heb best wel een grote Facebook-vrienden-community, maar. Ik kende het wel niet echt of zo. Dus je ging op onderzoek uit op Facebook. Dan kan je even zien uh, wat iemands Precies. interesses zijn. en wat iemand over zichzelf schrijft. En waar maar kwam op je toen ze, achter? Op, op, of ze een relatie heeft. En toen bleek dat ze getrouwd was met een vrouw. Ik dacht bij mezelf: oh, nou oké, okay, gezellig. Oké. Okay. Dus nou, twee dames getrouwd die dachten: nou, we willen wel met jou uh, naar een nou, concert. Een, met een daarvan dacht: het was een soort van uitnodiging mee naar het concert te gaan. verder en nothing fancy te nou, dit. En wij uh, nou, hadden concert en dat was heel gezellig en aangenaam en goed te pose. En ik zou dat nog daarna meenemen naar een, uh, als een tegenprestatie, want ik had het kaartje betaald, we hadden uitgenodigd mm -hmm. naar een uh, dans- of theatervoorstelling. Ik werk in de culturele sector, noem maar op. En uh, uit een gegeven moment werd dat uh, een beetje stoute conversatie om het zo te noemen. Ja, stoute conversatie. Deze, nou, ik zal, ik zal niet in details steden. Um, maar dat resulteerde in een soort van... Uh, wij hebben een open relatie in onze trouwsituatie. Trouw Die Twee dames hebben een open dames. relatie met elkaar, oké. Okay. Precies. Precies, ik ken elkaar al een tijdje, zeven jaar. We zijn uh, onlangs getrouwd, niet zo'n paar jaar geleden. En ik had zoiets van, oh, oké, okay, interesting. Zeker omdat ik zelf nogal de liefde had afgesworen. En uh, het, uh, nou ja... Het, een offer. I can't refuse almost, natuurlijk. Maar wat hield die offer in? Want, um... ja, ja, ik snap wat je zegt. Ja, eigenlijk was het een uh, fascinatie die al vrij snel op privécommunicatie via Facebook ontstond. Maar wat vroeger van... zijn jou? Want die, die dame die zegt dan uh, zo: knipoog, knipoog. Ik ben getrouwd met een vrouw, maar we hebben een open relatie. Knipoog, knipoog. Maar daarna zegt ze nog iets tegen jou, toch? Ja. Het, het, het, het was wat meer. Er zijn veel tijd overheen gegaan. Het was echt uh, maandenlang dat het, die afspraak stond. En nou, we zien hoe het loopt of zo. Dus no pressure of zo. Maar toen, was die, toen waren we naar het concert gegaan. Dat was een hele leuke klik. Goede vibe. En toen, de daarna, nam ik haar mee naar een theatervoorstelling. En dat was wel een hele goede klik, om het maar zo te noemen. Sineke, dus was jij een, buiten een, buiten een buitenman? Werd jij zo zag aan, Tim? Om maar even een Surinaamse term erbij te pakken. Ja, ik, uh, ik ken de term wel, maar zo, zo voelt het niet. Ja, ik, ik snap dat het zo gedefinieerd kan worden, maar het ging meer over verkenning van uh, wat, waar fascinaties liggen. En dat het fysieke domein daar toevallig toe behoort, is een prettige bijkomstigheid. Ja, je omschrijft het natuurlijk mooi en uh, in essentie, uh, begrijp, ik begrijp ook wel wat je bedoelt, maar het is natuurlijk meer dan een vriendschap. Klopt. Nee, Wat is het dan? Plakker is, plakker is lekker ouderwets. plakker is een naam op. Gooi het ah, eens in een hokje. Liefde. liefde. Het is liefde. Met ja, één ja, van ja. de twee dames of met allebei. Nou, het is wel grappig. Uh, bij, bij de een paar keer ontmoet, een paar keer dingen gedaan en was er wel een uh, innerlijke connectie en uh, attractie over en weer en fascinatie. En ik had uh, de, de vrouw van de dame in kwestie wel een keer gezien, maar van de week koffie meegedronken. Als, ik zei nog voor de geheim, ga ik nu een sollicitatiegesprek. Um, en dat was, was ook een hele goede klik. En eigenlijk, eigenlijk is het meer een, een, een zoektocht naar wat kan en wat, wat mogelijk is. En hoe vrij het zich kan manifesteren. En dat het fysieke domein daarbij bij een deel van is. Dat is de manifestatie van de vrijheid, om het maar zo te noemen. Maar is dit is dan... Oké, okay, maar is dit dan... Want ik krijg nu een mail binnen van Ene Roos... die uh, toch zeer teleurgesteld is... Uh, dat we in uh, een show die gaat over een nieuw begin... en nu al een minnares aan de lijn hebben gehad... en dus nu het gesprek met jou voeren. Um, want jij zit dan in principe ook... Tussen twee vrouwen in. Maar is het type relatie wat jij beschrijft, is dat nou is dat de relatie van de toekomst? Waarin, nou, waarin er dus meer vanuit, vrijheid... Een, uh, misschien mag ik het thema van de, van de, van de, van de, van de uitzending dan aanhalen. Voor mij is het een nieuw begin. Ja? Want ik durfde niet, ik durfde het, het liefst niet aan. En aangezien die twee vrouwen buiten kijf staan, dat is een getrouwd stijl, en dat, dat, dat staat op nummer één, voel ik me veel meer uh, veiliger in de situatie. Hmm. Dan, dan, dan als ze dan niet getrouwd zou zijn. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar, het... maar... leg dat eens uit, dat veilig voelen omdat zij getrouwd is? Nou, als, ik bemerkte dat zodra iemand beschikbaar was, en dat het wel heel gezellig was, en het echt in potentie zou kunnen gaan worden, dat ik uh, dat je dichtstort... koud watervrees kreeg. Ah, kreeg het op mijn heupen en dan was ik bang voor de liefde en dergelijke. Want wat is er, en dit... wat is er, wat is er eng aan aan het uh, echt aangaan met, uh, met iemand die... Uh de relatie aangaan met iemand die beschikbaar is? Wat is daar eng aan? Nou, dat heeft te maken met mijn geschiedenis en mijn... Uh, de grote liefde die niet meer aan mijn zijde vinden en dergelijke. En daar heel lang pijn mee met me meedragen, dat gedoe. Mm -hmm. En dit is dan en... voor jou een prettig initiatief? Niet te dichtbij, maar ook spannend en ook nieuwe ervaringen, maar niet Helemaal te Helemaal waar. En, en, en voor mij is liefde sowieso centraal als je met iemand bent. Weet je, ik, ik ben niet zo van hoe weet je eigenlijk... En, uh, Bonkibonkie of zo. Bonkibonkie. Ja, uh, sowieso. <laughs> nee, is not my cup of tea. Maar nu, want dat um, vind ik heel leuk, Tim. Dan wil ik het even iets breder trekken. Want wij krijgen hier echt een hele boze mail binnen van ene roos. Die het, uh, die het niveau van dit onderwerp, wat wij hier bespreken, bedroevend vindt. En het is vreselijk allemaal. Uh, ik denk dat zij wat traditioneler over bepaalde onderwerpen denkt. We hadden namelijk net ook iemand uh, in de uitzending die. Een affaire had met een getrouwde man. Ik wil heel graag dat verhaal horen. Ik vel daar niet direct een oordeel over. Want dat past helemaal niet bij deze show. Iedereen moet zijn verhaal kunnen vertellen. Nee. Maar wat heb jij tegen die Roos te zeggen. die die vreselijk bombastische mail stuurt. over dat dit allemaal van een zeer laag niveau is? Ook jouw verhaal. Ja, ja, ja met alle respect voor. Ja, ik vind het een beetje Het Zegt men over haar dan over mij in dit geval? Weet je, het, het gaat juist over respect. Het gaat juist over vrij, vrijheid. Als, als, het, als het nou pure soort van wie ben je eigenlijk en uh, hoe uh, pomp ik je even vol om het me zo te noemen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het commentaar levert van uh, wat een, wat een niveau. Maar dit gaat juist over schoonheid en over verkenning en over vrijheid en over liefde. Zonder, zonder enige uh, bouw, dit grenzen en grenzenloos dus, maar niet, maar niet, niet bandeloos. Grenteloos, maar niet bandeloos. Het, nee, zeker niet. Zeker niet. Het gaat, ik, ik eer die twee vrouwen in een marriage, in een, in een, uh, marriage room, in een getrouwd zijn. En dat, is, dat maakt voor mij gelijk dat het een veilige situatie is. Tim, ik vind heel fijn dat je even wilde bellen. Het is een show die gaat over nieuw begin. Dit is jouw nieuw begin en dat heb je met ons durven delen. Dank je wel daarvoor. En ik roep meteen alle bellers, mailers en sms'ers op om ook mee te praten en ook hun nieuwe begin met mij te delen. 0800-1121, 0800-1121. Mailen mag ook, doe dat naar lust.bnn.nl. Dankjewel, Roos, voor jouw mail. En sms'en mag natuurlijk ook. Dat doe je naar 9090, tik het woordje Lust in, laat een spatie vrij. En dan jouw nieuwe begin. Ik probeer zoveel mogelijk mee te nemen. To. you krijg ik binnen. Ik krijg er eentje binnen van Tina. Een vrij heftige vreemdgaan. Oftewel het afpikken van iemands man mag je geen nieuw begin noemen. Ik denk dat dat een sms'je die slaat op het gesprek dat we hadden met Evelien. Die voor het eerst van haar leven een heel ander soort relatie had. Namelijk de relatie waarin zij de minnares was. En ik heb een sms'je van Peter. En die reageert op onze vorige beller Tim. die zegt, Peter, ik vind het een mooi verhaal over de vrije liefde van Tim. Nou, Je kan blijven sms'en. Doe dat op 9090. Ticket wordt je lust in, een spatie en dan wat je met me wilt delen. We hebben het dus over een nieuw begin... straks ook in het tweede uur. We gaan je vertellen, en met we bedoel ik... Uh, het hele team hier... hoe je een nieuwe date kan scoren anno 2012... en hoe het internet je daarbij kan helpen. Ik heb een leuk gesprek met Erik Klaassen... die ons alles kan vertellen over de trends op het gebied van internetdating. Wordt volgens mij heel leuk. En we gaan natuurlijk weer luisteren naar onze vrienden in Boyd's Bar. Dat allemaal na het nieuws. <totstuken>